Vijf uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Nieuws over lege winkelschappen waar babymelkpoeder hoort te liggen... heeft volop aandacht van het kabinet. Zometeen staat secretaris in het NOS Radio 1-journaal. En ook aandacht voor het vertrek van Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Nu het NOS-journaal met Renate Evers. De op Curaçao doodgeschoten politicus Helmin Wiels heeft in zijn laatste radiotoespraak impliciet aangegeven dat hij mogelijk vermoord zou worden. Wiels was de leider van de grootste regeringspartij van het eiland. Hij zei in de toespraak dat hij een grote zaak op het spoor was, een illegale loterij. Correspondent Dick Draaier vertelt wat Wiels daarover zei mensen zijn zenuwachtig. Ik heb vijf kopieën. En dan doelt Wiels op het documenten met belastende informatie. Vijf mensen hebben die in hun bezit. Dus als ik er morgen niet meer ben, zijn er vijf anderen die de boodschap moeten brengen. Dit is een enorm monster, want wat ik hier heb is een nucleaire bom. Wiels werd zondag doodgeschoten op het strand. De twee mannen die gisteren op Curaçao werden opgepakt. voor het maken van een dreigvideo, worden nu ook verdacht van de moord. De twee broers van 19 en 27 jaar hadden een video op YouTube gezet. waarin ze de dood van Wiels het begin. De politie ziet de video als een bekentenis en verdenkt de twee nu van moord. Het kabinet schrapt per 1 juli de wachtgeldregeling voor gemeenteraadsleden en leden van provinciale staten. Alleen zittende raads- en statenleden hebben nog recht op wachtgeld als ze na verkiezingen niet worden herkozen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt wachtgeld voor lokale en provinciale politici niet nodig omdat het om een nevenfunctie gaat en ze in principe voldoende tijd overhouden om te werken. De familie van de 17-jarige Rishi is opgelucht dat de agent die hem heeft doodgeschoten wordt vervolgd. Rishi werd vorig jaar doodgeschoten op station Den Haag-Holland-Spoor. De familie gelooft niet dat de agent schoot uit zelfverdediging. Het Openbaar Ministerie over camerabeelden die zijn gemaakt op het station. Uit de camerabeelden blijkt dat er is geschoten door de agent... terwijl hij met versnelde pas achter Ricci aanliep. Politieagenten wordt aangeleerd dat zij eh, als zij schieten ter aanhouding... dat ze dat doen vanuit een stabiele positie. En dat is hier niet gebeurd. En je kan je dus afvragen dat als eh, met versnelde pas achter iemand aanlopen... dan schieten, dat de kans toch wel groot is dat er gemist wordt. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld. Ruim een derde van de woningcorporaties voert geen extra huurverhoging door voor scheefhuurders. Een deel was dat wel van plan, maar ziet er vanaf omdat gegevens over de inkomens van huurders ontbreken. Dat blijkt uit een enquête van branchevereniging Edes onder 200 woningcorporaties. Corporaties moesten de informatie over de inkomens bij de Belastingdienst opvragen, maar dat ging erg moeizaam. Minister Blok zei twee weken geleden dat van ongeveer 5% van de huurders het inkomen niet bekend is. Maar Edes zegt dat dat percentage erg onwaarschijnlijk is. Blok wil het scheef wonen aanpakken en geeft corporaties daarom de mogelijkheid om de huren voor mensen met een hoger inkomen extra te verhogen. Het dodental door het instorten van de kledingfabriek in Bangladesh is opgelopen tot boven de 800. Het leger heeft de afgelopen dagen weer tientallen lijken uit de puinhopen gehaald. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog worden vermist, omdat officieel onbekend is hoeveel mensen in het gebouw waren toen het instortte. Zo'n 2500 mensen hebben de ramp in Dhaka overleefd. In het museum Katharijnenconvent in Utrecht wordt over twee weken weer de Monstrans tentoongesteld gesteld die eind januari werd gestolen. Het kostbare altaarstuk is de afgelopen maanden gerestaureerd en daar zie je bijna niks van, zegt de man die dat deed. Het enige wat je nog zou kunnen zien is, is hier en daar een paar kleine krasjes uh, die we niet kunnen herstellen zonder het hele, de hele vervulding uh, opnieuw te doen. En dat, dat willen we eigenlijk niet bij zo'n historisch stuk. Um, dus die vertellen nog wel een beetje het verhaal van de diefstal, maar Omdat je echt heel goed gaan kijken wil je dat soort uh, uh, beschadigingen nog terugvinden. De monstrans werd op klaarlichte dag gestolen. Het weer, het is bewolkt, maar met 16 tot 20 graden nog wel vrij warm. In het midden en noorden van het land valt wat regen. Vannacht valt van tijd tot tijd weer regen. Morgen overdag wordt het droog en klaart het op. En in de middag is het 14 tot 16 graden. En er staat een vrij stevige zuidwestenwind. AMWB Verkeersinformatie, Kees Kwarts met een zware avondspits. Een best hele drukke avondspits, kun je wel zeggen. 280 kilometer staat er. Druk vanwege het lange weekend, door aanrijdingen en vanwege de perikelen rond de afsluiting van de A27. De A27 is naar het noorden dicht het hele weekend, vanaf knooppunt Hooipolder tot Gorkum. Daarom de meeste vertragingen in het midden en het zuiden van het land. Lange file is de A2, Eindhoven-Utrecht, tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en de afrit Kerkdriel, 8 kilometer. En dan aansluit het nog eens in de file voor Waardenburg, 4 kilometer. Op de A17, Roosendaal-Dordrecht, 9 kilometer voor knooppunt Klaverpolder. Een ongeluk op de A28, Amersfoort-Zwolle. Het levert 8 kilometer file op tussen het harde en het knooppunt hatterma Maar alle rijstroken zijn weer open. Langzaamaan gaat het op de A50 Arnhem richting Os. Het hele stuk tussen Grijshoorn en knooppunt Valburg over 8 kilometer. En de A59 is erg druk, vanaf het knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Op diverse plaatsen staat Filip. De langste stad tussen Drunen West en knooppunt Empel. En die is 14 kilometer lang. Nog 45 seconden en dan hoort u de zoektocht van Joris van der Kerkhof... naar de vermiste jongens uit Zeist. Nou, dat wordt een paar seconden meer. Speuren naar spechten of ijsvogels...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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. De VVD gaat de Partij van de Arbeid helpen. Sir Alex Ferguson die stopt bij Manchester United. Over zijn laatste Nederlandse aankoop Robin van Persie zei hij dit. Hij of the game en zijn uh, Ik ben fantastisch. En het laatste nieuws uit Cleveland. We beginnen met staatssecretaris Dijksma. Die wil dat er genoeg babymelkpoeder in de schappen van de supermarkten blijft liggen. Want, zoals bekend, na de Bel-Chinees hebben we nu ook een melkpoeder-Chinees. Chinezen die hier in Nederland melkpoeder kopen. en doorverkopen aan China, waar babymelkpoeder veel duurder is. En daardoor zijn er steeds meer lege schappen en steeds vaker ook lege schappen. Het zorgt voor veel ongemak. Maar. Het heeft nog niet tot hele grote problemen of tekorten geleid. Dat zegt staatssecretaris Dijksma. Nee, mijn indruk is dat er geen absoluut tekort aan melkpoeder is. Er zijn ook andere merken voorradig. Dus uh, iets wat je als ouder, dat begrijp ik heel goed, liever niet zou willen... namelijk overschakelen op een ander merk, dat kan wel. Waarom gaat u zich er dan mee bemoeien? Omdat uiteindelijk het, het ongemak voor Nederlandse ouders toch heel groot is. En de zorg bij Nederlandse ouders ook. En ik denk dat het belangrijk is dat we samen met de producenten van babymelkpoeder... En ook uh, met de supermarkten voor moeten zorgen dat als Nederlandse ouders babymelkpoeder willen kopen van hun keuze, dat ze dat ook gewoon kunnen. Maakt het de Nederlandse overheid iets uit of babymelk wordt uh, verkocht aan een Chinees of aan een Nederlander? Nee, op zichzelf is het fantastisch dat ook onze producten in het buitenland geliefd zijn. Dat hebben we ook vastgesteld, want het is heel goed dat Nederlandse bedrijven ook een goede exportpositie hebben. Maar op het moment dat er een tekort ontstaat voor de Nederlandse consument, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Hoe zeker weet u dat die babymelk ook naar China is uh, verdwenen? Want het kan natuurlijk ook in de keukenkastjes van Nederlandse ouders terecht zijn gekomen, omdat ze die verhalen hoorden. Nou, we zien in, in ieder geval dat uh, de vraag vanuit China enorm explodeert. En uh, daar wordt voor een deel ook aan tegemoet gekomen, ook door Nederlandse bedrijven. Tegelijkertijd zien we, en dat vertelde een van de grote producenten mij, dat de vraag in Nederland de afgelopen maanden echt verdubbeld is. Uh, je kan niet vaststellen dat dat uh, allemaal naar China gaat. Je kan uh, natuurlijk ook zien dat ouders uh, die zelf ongerust zijn... denken, nou weet je wat, ik leg misschien ook een voorraadje aan... Um, en uh, tegelijkertijd zien we ook uh, dat in de winkels er mensen zijn die uh, melkpoeder opkopen... en dat er groothandels zijn die die uh, melkpoeder vervolgens illegaal op de Chinese markt proberen te brengen. En dat laatste, daar moeten we zeker wat aan doen. Hoe wilt u dat aanpakken? Nou, we hebben vastgesteld dat we samen met de producenten van babymelkpoeder die veel informatie hebben... over bijvoorbeeld pseudo-bedrijven uh, die op internet mensen ronselen om melkpoeder op te kopen en het dan zelf via containers verschepen naar het buitenland... ja, die informatie heeft men. Uh, we hebben afgesproken dat we die informatie nu gaan delen... en dat onze Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met een speciaal team... Uh, gaat uh, opsporen wat er allemaal aan illegale handel mogelijk plaatsvindt. En we zullen met de Chinese autoriteiten contact opnemen... om ervoor te zorgen dat indien er illegale containers... met babymelkpoeder daar uh, in de havens terechtkomen... Dat we die die confisceren, zodat we één boodschap hebben voor al die mensen die nu met die handel bezig zijn. Stop er maar mee, want het is niet langer lucratief. En dat zei staatssecretaris Dijksma. Ze was in gesprek met Irene Oostveen. De politie maakt zich grote zorgen om twee jongens uit Zeist. Ze zijn voor het laatst gezien toen ze maandagavond bij hun vader waren. Die werd dinsdagochtend gevonden nadat hij zelfmoord had gepleegd. Joris van der Kerkhof die reed naar Neerbeek in Limburg, want daar tinkte de vader voor het laatst. Hekken staan er, rood-wit geblokt is er ook, maar geen rood-wit geblokte linten dat het hier is afgezet om de boel te onderzoeken. Nee, hier wordt aan de weg gewerkt. En hier is dus een tankstation. En het tankstation met een cameraatje ergens. Er komt nu een, een fiat aangereden en die gaat tanken. En dat wordt dan gefilmd. Net als maandagavond, kwart over tien, toen de man die zelfmoord heeft gepleegd. Hier is geweest, gefilmd is gepind heeft. Daardoor konden ze achterhalen dat hij hier is geweest. En uiteindelijk weer ergens anders naartoe is gegaan. Hij heeft er wel ruim twee uur over gedaan van de plek waar hij met zijn kinderen als laatste gezien is. Om hier in Neerbeek, gemeente Beek, bij het vliegveld te komen. En er zijn wel heel veel tips binnengekomen tips over dat ze de man gezien hebben, dat ze iets gezien hebben, dat ze de auto gezien hebben. Maar hoe bruikbaar de tips zijn, dan of de tips alleen uit Nederland komen of naar aanleiding van dat internationale Amber Alert, ook uit Duitsland of België komen, dat is niet duidelijk. Er is vooral heel veel onduidelijk. Het enige wat dan echt duidelijk is, dat hier om kwart over tien is gepint. Daaruit wordt geconcludeerd dat hier die man in ieder geval is geweest. Of hij alleen was of met de kinderen, dat moet later duidelijk worden. Reportage, de zoektocht, zo moet ik het zeggen, van Joris van der Kerkhof. Na zes uur praten we met de politie over de laatste stand van zaken in het onderzoek. Het is bijna elf minuten over vijf en de Giro is Dat Althans, de vijfde etappe in de Ronde van Italië. 203 kilometer hebben ze gereden. Zitten ze, Gio, nog steeds in de laars van Italië? Ze zitten nog steeds in de laars van Italië, maar gaan langzamerhand wel naar boven kwamen in Matera prachtig historisch uh, stadje daar. 60.000 inwoners. En uh, ja, als je de beelden daar ziet, echt, uh, je moet er eigenlijk op vakantie zijn. Toeristische plaatjes. Ja. Nou, dat gaan we doen van de zomer. Uh, maar dan de, dan, de, dan de koers. Het was een hectische slotfase. Uh, het was een zeer hectische slotfase. Het was ook de vraag, worden de massa sprint of uh, gaat iemand er vandoor? Want uh, de slotfase was lastig. Een klimmetje van uh, vierde categorie en daarna ging het nog weer even bergop. En inderdaad, de echte sprinters, de meeste echte sprinters, moet je dan zeggen, zoals Matthew Goss, zoals Mark Cavendish die werden er wel afgereden. Alleen, er was er eentje die overbleef, John Dekenkop, En die won uiteindelijk de etappe. Maar vraag niet hoe, want hij zat keurig in het wiel van een ploeggenoot. We weten nog steeds niet wie het was. We denken Mesget, de Sloveen uit de Agoshimano-ploeg. Die schoof onderuit. En even dachten we, nou, Dekenkop ligt daar ook bij. Maar hij was uh, een man die in ieder geval nog ertussendoor kon laveren... en toen achter een uh, Italiaan aan kon gaan. Die probeerde de etappe te winnen, Marco Canola... Uh, een ploeggenoot van de winnaar van gisteren. Uh, maar uh, die redden het niet. Degenkool kwam echt met het laatste restje energie nog over de streep. En uh, ik denk dat hij er nu nog ligt. Want uh, hij heeft er op de grond gestort daar. Hij was helemaal kapot. Hij was compleet uitgeput, wat dat betreft. Maar goed, dan is het een mooie overwinning. Dan heb je er alles voor gegeven. Uh, algemeen klassement, nog veranderingen? Weinig veranderingen, uh, omdat sowieso de val was binnen de laatste drie kilometer. was zelfs uh, zo onder het vod uh, van de laatste kilometer. Dus dat betekent dat tijdverschillen uh, niet meer worden meegerekend. Een ander verhaal als gisteren. Toen met name Bradley Wiggins op 17 seconden achterstand binnenkwam. En die zat al achter een breuk in het peloton nog voordat er een valpartij was. En dat was allemaal gebeurd voor de laatste drie kilometer. Dus uh, ik denk dat er in dit geval niemand uh, strafseconde aan zijn broek krijgt. En de Nederlanders zitten dus nog steeds goed. Zeer attent meegereden. Geesink zag je voortdurend uh, mee uh, voorop rijden in die laatste klim. Uh, je zag daar ook uh, Wilco Kelderman bij zitten. Steven Kruiswijk, die hebben heel attent gereden. En hun ploeggenoot Paul Martens Die werd in de etappe derde. En morgen? Morgen vlakke etappen. We gaan weer een stukje verder naar boven. Mola di Bari, vlakbij Bari dus, naar Margarita <laughs> di Savoia. Langs de kust, de Adriatische kust. Een klein stukje weer verder omhoog. Margarita. Vlakke etappen. Goed, dan gaan we morgen weer van jou horen. Dankjewel Gio. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Op 24 november vorig jaar wordt de 17-jarige Rishi uit Den Haag dodelijk getroffen door een politiekogel. En vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie de agent die dat schot loste gaat vervolgen voor onder meer doodslag. Het was op het Haagse station Hollandspoor en onze verslaggever Marcel Bril is daar vanmiddag. Maar zal dat vraag toch nog wel enige tekst en uitleg? Want uh, het Openbaar Ministerie vervolgt niet iedere agent. Dus ze hebben klaarblijkelijk aanwijzingen dat er op een of andere manier iets niet goed is gegaan. Zo is het, want het is zoals wij begrijpen echt uitzonderlijk dat er een, een agent vervolgd gaat worden. Maar er is uitgebreid onderzoek gedaan door de Rijksrecherche. En vandaag is er ja, een soort van reconstructie door het openbaar ministerie naar buiten gekomen. En daaruit blijkt dat er voldoende grond is om de agent voor de rechter te dagen. Dat vertelt Laurien van Haringen van het openbaar ministerie. Uit de camerabeelden blijkt dat er is geschoten door de agent terwijl hij met versnelde pas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 Ja, gemist wordt. Er werd op de benen gericht, uh, zo blijkt ook uit de reconstructie. Maar uiteindelijk belandde dat uh, schot in de hals. Ja, en dat wordt dus uh, door het Openbaar Ministerie uh, de agent verweten dat hij niet uit die stabiele positie uh, ging schieten. Uh, op het station uh, ben ik inderdaad met uh, de advocaat van de familie, meneer Van Straten. Wij staan op perron 4. Dit is ongeveer de plek waar het gebeurd moet zijn. Ik heb foto's gezien nog van de situatie toen. en ja, daar is zo'n zo blinde strip he, die je vaak ziet op zo'n station met geribbelde tegels, nou ja, de foto's die laten zien dat het hier ongeveer gebeurd moet zijn. Voor mij is het een beetje gek eigenlijk om op zo'n plek te staan waar ja, toch iemand is neergeschoten. Geldt dat ook voor u? Ja, dat geldt ook voor mij. Een bijzonder moment, bijzondere plaats, zo plaats zogezegd, waarbij een ongewapende jongen destijds uh, is overleden, terwijl er nooit geschoten had mogen worden. Ik zei het net al, u bent de advocaat uh, van de familie. Heeft u na aanleiding van het nieuws de familie al gesproken? Ja, ik heb vandaag de familie gesproken. En ze zijn uh, blij en opgelucht dat de agent zich op een openbare zitting moet verantwoorden. Maar zijn ze ook emotioneel, uh, omdat er weer nieuws is over wat er met de zoon is gebeurd? Uiteraard, ze hebben heel lang moeten wachten. En uh, ze zijn enigszins sceptisch, maar toch wel opgelucht dat uiteindelijk die beslissing genomen is. En dat niet de zaak is geseponeerd, wat meestal gebeurt. Ik zei het net al, het is vrij uitzonderlijk dat er een, een agent vervolgd wordt. Hoe verklaart u dat, dat het in dit geval wel gebeurt? Omdat dat de feiten uh, zo zijn beoordeeld dat een uh, vervolging noodzakelijk was. En noodweer niet aan de orde was. Dus ja, het zijn ook uh, normale burgers die uh, zich op een openbare zitting moeten verantwoorden als uh, ten onrechte is geschoten. U zegt, uh, de familie is nou, opgelucht dat dit uh, nu gebeuren gaat, maar kan me ook voorstellen dat het weer een extra belasting is om straks in die rechtszaal te gaan zitten en wellicht die agent in de ogen te moeten kijken. Ja, dat is juist, maar het is wel noodzakelijk dat het gebeurt. en Het is niet anders. Wat verwacht u van het proces? Um, dat de waarheid op tafel komt en dat de uh, schietende agent verantwoording aflegt. En dat er een rechtvaardige beslissing door de rechtbank zal worden genomen. Denkt u dat zo'n proces snel gestart kan worden? Uh, dat hangt af van een aantal omstandigheden. Uh, met name of er nog onderzoekshandelingen noodzakelijk zullen zijn op bezoek van de verdediging. Nou, wat verwacht u? Dat het wel enige tijd kan gaan duren. Maar ik neem aan dat het in... Uw belang is, of in ieder geval het belang van de familie, dat het zo snel mogelijk wordt afgerond. Gaat u daar ook op aansturen? Um, nou ja, dat is lastig voor een advocaat van de familie, omdat je maar indirect bij een procedure betrokken bent. Dus het is niet aan mij. Ik zal uh, ja, daar weinig invloed op kunnen uitoefenen, vrees ik. Op de plek waar op 24 november uh, het schot werd gelost, vertrekt nu op dit moment de trein van 17.19 uur naar Verlissingen. Zie je er vroeg bij trouwens. 17.19, nu al vertrokken. Hier is het 17.18, maar dat is Den Haag. Marcel Bril was dat. Kees Kwaks, uh, de hele middag met uh, de files. Een zware avondspits. En Kees, de A59. Wat is daar toch aan de hand? Nou, dat zijn uh, veel mensen die omrijden vanwege de afgesloten A27, Bert. De, oh, A27, de A27 is dicht. Uh, in eerste instantie nu tussen uh, knooppunt polder en Gorkum. En daar komt vanaf morgen het stuk bij tussen Gorkum en Everdingen. Dat betekent dat er dus moet worden omgereden van Zuid naar Noord-Nederland. de ja, A27 is best wel een belangrijke verkeersader. Een aantal mensen kiezen de regio Den Bos. Een aantal mensen kiesten de regio Rotterdam. Ik heb het idee dat ze in de loop van de dag steeds meer mensen... voor de regio Den Bosch hebben gekozen. Dat zie je ook terug aan de A2. Vanaf Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michels-Gestel en Waardenburg. Ruim 13 kilometer. Maar jij memoreerde de A59. Dat klopt. Die staat op veel plaatsen echt vol. Met als onbetwist hoogtepunt eigenlijk het stuk. Tussen Drunen en Empel, dat is ruim 13 kilometer. Noem het maar een hoogtepunt. Ja, voor velen zal het een ongetwijfeld een dieptepunt zijn. Uh, als je alles bij elkaar op die A59 een beetje optelt... Uh, tussen de A16 en de bos, ja, dan kom je om een kilometer of 25 à 30 uit. Dat staat al verspreid over drie A4-files. Rise and shine, come on, let's roll. Inclusief de laatste. Yeah. Nederlands-Belgische formatie. Het nummer stamt uit 2007. Slecht nieuws voor een deel van de inwoners van het door een giframp getroffen Vlaamse Wetteren. Ze kunnen pas op z'n vroegst over een week naar huis. Het zijn vandaag de Belgische premier Di Rupo bij zijn bezoek aan het rampgebied. En intussen zwelt de kritiek aan. Zo is er, ook op dag 5, nog altijd geen communicatie tussen het verderop gelegen crisiscentrum en de medische post in Wetteren zelf. Corp. Tijn Sade, die doet verslag. Wat de eerste zoon van 250 meter betreft... zullen de inwoners jammer genoeg zeker niet kunnen terugkeren voor 18 mei. Op dag 5 van de crisis is de premier afgereisd naar Wetteren. En hij vertelt hier net het laatste nieuws... In een kleine straal rond het rampgebied moeten de mensen nog steeds wegblijven van hun huizen. Zeker tot 18 mei. En in een wat ruimere schaal, een ruimere cirkel rond het rampgebied. Dan gaan ze nu stilletjes aan, vandaag, morgen, de komende dagen. mensen terugbrengen, repatriëren naar hun huizen. Pas wanneer het huis volledig, welig is verklaard, kunnen ze naar binnen waarom dat we dit doen. Ignace de Meijer, u geeft hier leiding aan de medische post in Wetteren. U heeft een ruim 20 jaar ervaring met hulpverlening tijdens rampen. U zei, ja, het is toch uiteindelijk slecht gecommuniceerd. Hè? Eerst mochten de mensen uh, wel naar huis, toen weer opnieuw wel evacueren, gejojo, uh, noemde u het ook... Het makkelijkste scenario dat je kan bedenken... is de hele poel afsluiten in een cirkel van vijf kilometer rond de ramp. Maar als dat een optie is die in ieder geval wel veilig is... dan is dat toch de enige optie. Maar wat is het probleem? De psyche van de mensen. Nu zijn de mensen boos omdat ze de ene dag mogen ze terugkomen, de andere dag moeten ze weer weg. Dan mogen ze terugkomen en ze weten niet wat hen te wachten staat. En dit had men kunnen vermijden door meer open communicatie met de bevolking. Hoe wordt dat nu gecommuniceerd? Men heeft, hoop ik, geleerd van de laatste dagen die onrust en die frustratie bij de mensen. Ik uh, heb er geen idee van. Dus naar ons toe is er nog altijd geen open communicatielijn tussen de crisiscel en de operationele leiding hier. Dat is een beetje vreemd. Daar heb u gelijk in. Dames en heren, we begrijpen uiteraard de ongerustheid en het ongeduld. Maar ik benadruk, alle uh, diensten werken in voortdurende samenwerking en overleg. De provinciale overheid blijft evenwel het beste geplaatst om de coördinatie te blijven uitvoeren. Je mag terug naar huis, maar het kan zijn dat je morgen weg moeten terug. Als je dit voldoende uitlegt aan de mensen, waarom, is er geen probleem. De slechte communicatie heeft dat te maken met nog onervaren bestuurders hier? Onervaren bestuurders is een groot woord. Het is voornamelijk het gebrek aan ervaring met dergelijke situaties. Zoals gewoonlijk zullen er weer tal van commissies en klachten ontstaan en zal er op termijn waarschijnlijk weer pas binnen zoveel jaar iets veranderen. Het verslag was van Tijn Sade vanuit Wetteren. We zijn goed bezig met z'n allen. Als je het hebt over kopen van boodschappen met een keurmerk in de supermarkt. Verkoop namelijk van Fairtrade-producten in Nederland steeg vorig jaar met 38 En opvallend, veel jongeren kopen verantwoorde producten. Maar zegt zo'n keurmerk ook alles? Verslaggever Harald Brouwer dook een supermarkt in... en hij zag heel veel keurmerken. Biologische lange vingers. Thee met het Eco-keurmerk. Thee met het Rainforest Alliance-keurmerk. Iets verderop staat een vader met een hele sportieve kinderwagen. Met kind erin. Bij de chocola. Welk keurmerk heeft het? Ik zie een slaafvrij, dus er zit geen slaaf in. Geen slaaf in de chocola, dat is altijd fijn. Uh, is het iets waar je op let? Uh, nee, ja, in principe wel, maar daarom kom ik hier. Ik loop tussen de schappen door van Markt. En in deze winkel heel veel producten met een keurmerk. Even kijken, biologische melk. Nou, allemaal hartstikke verantwoord. Maar ik ben vooral benieuwd, natuurlijk in de... In de koffie en de thee en de chocola. Frank Michielsen van Oxfam Novib. Waarom eigenlijk? Nou ja, omdat daar vaak een keurmerk op zit. Hè? Van Oods uh, Certified of Fairtrade of Rainforest Alliance. Even deze mevrouw langslaten. Ja, hier hebben we de koffie. Ja, nou hier zien we bijvoorbeeld koffie. Nou, dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Er zitten wel vijf logos op. Hè? Oods, Rainforest Alliance, Fairtrade. Als ik nou iets koop met een keurmerk, weet ik dan zeker dat het goed is? Nou, je weet nooit zeker dat het helemaal goed is. Je weet wel zeker dat het beter is. Dat dat uh, goede, goede impact heeft op, op, op kleine boeren. Bij arbeiders hebben wij net een studie afgerond... samen met, uh, met drie van deze keurmerken... naar de lonen in de T-sector. En die zijn uh, uh, ja, wel aan de lage kant. En bijvoorbeeld in Malawi zit je op een minimumloon... Hè, waar je ook een keurmerk voor krijgt... Voor de, voor de helft van de absolute armoedegrens. En dat is dus in een land als Malawi ook laag. Ja, dat is jammer ja dat zien we niet aan het keurmerk. Nee, helaas niet. Nee. De drie grote keurmerken zullen volgens Oxfam Novi binnen drie jaar zorgen voor hogere lonen van arbeiders op de depenplaatsjes.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 Of moeten we juist minder afhankelijk worden van gas en olie... en nu eens inzetten op wind- en zonne-energie? Vanavond in debat op 2. kwart voor Degen live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. We zetten het nieuws allemaal even voor u op een rijtje. Hier is Renate Evert met het NOS Journaal. De Curaçaose politicus Helmin Wiels, die zondag werd vermoord... had een voorgevoel dat hij om het leven zou worden gebracht. Afgelopen vrijdag zei hij in een radioprogramma... dat hij een grote zaak op het spoor was over een illegale loterijverkoop... en dat het heel gevaarlijk zou worden. Als ik er morgen dus niet meer ben, zijn er vijf anderen... die de boodschap moeten brengen, zei Wiels. Hij was de leider van de grootste regeringspartij op het eiland.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 Ruim een derde van de woningcorporaties voert geen extra huurverhoging door voor scheefhuurders. Een deel was dat wel van plan, maar ziet er van af, omdat gegevens over de inkomens van de huurders ontbreken. Dat blijkt uit een enquête van branchevereniging Edes onder 200 woningcorporaties. De corporaties zeggen dat het erg moeilijk was om de inkomensgegevens van de Belastingdienst te krijgen. Staatssecretaris Dijksma gaat de illegale export van babymelkpoeder naar China aanpakken. Er wordt uitgezocht wie de kopers zijn en er zijn afspraken gemaakt met China... zodat de containers niet worden doorgelaten. Volgende maand zou er weer genoeg babymelkpoeder in de winkels moeten liggen. En Spanje heeft een Nederlander uitgeleverd... die wordt verdacht van grote cyberaanvallen... op een Amerikaanse non-profit-organisatie... die anti-spam-databases beheert. De man van 35 werd eind vorige maand... in zijn flat in Barcelona aangehouden. Tegen de Nederlander liep een internationaal arrestatiebevel... omdat hij achter de grootste cyberaanval in de geschiedenis zou zitten. En dan nu het weer. Precies, Peter Kuipers-Munneke. Of een regen die eerder komt... Vandaag trekt een band met bewolking en regen over het land. Deze band ligt nu in het noordoosten van het land. Deze buien trekken vanavond het land uit, maar daarachter blijft het wisselvallig. Er kan dus vannacht ook hier en daar een bui vallen, maar ook zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11 en de wind die wordt zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Morgenochtend dan trekken de laatste lichte buien in het noordoosten het land uit en dan verloopt de dag meest droog. Ook laat de zon zich geregeld tussen de stapelwolken doorzien. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag toe naar kracht 4 boven land, kracht 5 aan de kust. Het blijft vrij koel cool met temperaturen van 14 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten. De komende dagen blijft het wisselvallig. Af en toe schijnt de zon, maar vooral in het weekend gaat het vrij veel regenen. Het is met 15 graden vrij koel. Cool. Het zit niet mee qua weer, het zit ook niet mee op de weg, Kees Kwaks. Nee, 300 kilometer zijn we flink overschreden, 325 kilometer nu. Voor een deel is dat uh, hemelvaartweekend, uh, vakantievierders, maar voor een groot deel is het ook uh, vanwege de die van de A27... Mensen die omrijden naar het noorden via de A2 of via de A16... de regio Rotterdam of via de A58 en de A59... die zijn aan de beurt, die staan in lange files. De langste op de A2 eindt richting Utrecht... tussen de Michels Gestel en Waardenburg ruim 15 kilometer. In de regio Europort gebeurt een ongeluk op de A15... vanuit Rotterdam naar Europort bij de Tunnel 5 kilometer. De rijstrook is dicht. De mensen die omrijden via de regio Rotterdam, ook die kunnen dat niet zonder file doen. Tussen Prinsenviel en Knooppunt staat 3 kilometer. En dan verder naar Rotterdam 9 kilometer bij de randweg Dordrecht. Op de A17 daardoor ook moeite om op die A16 terecht te komen. Tussen Noordhoek en Knooppunt Klaverpolder 10 kilometer. A59, dat is wel de meest lastige plek in deze avondspits. Op talloze plaatsen file, de langste tussen Waspik en Knooppunt Empel richting naar Bos. Hij is 24 kilometer lang.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 Ja, dan is het Radio 1 Journaal. Straks gaan we praten over Ferguson, dat heb ik al een paar keer beloofd... maar dat gaan we echt zo doen, over minuut of vijf. Eerst de Partij van de Arbeid. Die worstelt met haar leden over het strafbaar stellen van illegaal verblijf. In het regeerakkoord is afgesproken met de VVD dat dat strafbaar is... maar de leden van de Partij van de Arbeid die pikken het niet. Ze willen dat partijleider Samson de afspraak gaat herzien. En vanochtend leek VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid... opeens een opening te bieden. Nou ja, je zit in een combinatie die het niet over alles eens is... en waar echt compromissen zijn gesloten. Dat zie je terug en dat zie je ook terug in moeilijke discussies in onze achterban over andere onderwerpen en in de PvdA-achterban over hun onderwerpen. En we moeten daar proberen samen uit te komen, want dit land kan niet ieder anderhalf jaar verkiezingen hebben. En Wilco Boom in Den Haag. Wilco, is dit de helpende hand? Ja, dat zou je zo wel gaan denken. Het was een bijzondere ochtend vandaag, want wij hoorden eerst van ingewijden in de top van de VVD dat er, ja, als het nou echt niet anders kan dat er met de VVD wel gepraat kan worden. Nou, vervolgens uh, Edith Schippers voor de microfoon en voor de camera. Uh, die dat eigenlijk leek te bevestigen. Uh, die, die dat er met de VVD wel te praten valt over die strafbaarstelling van illegaal uh, verblijf. Um, maar ja, en zo werd 1-1, dus 2. Maar vanmiddag vergaderde de ministerraad. Uh, deze week op woensdag en niet op vrijdag vanwege hemelvaart. En uh, daar zien ze het toch allemaal heel anders hoor. Want uh, welke minister we ook spraken na afloop vanmiddag. Het regeerakkoord moet gewoon worden uitgevoerd. Luister maar. Collega Schippers. En alle andere collega's zijn van mening dat we het regeerakkoord gewoon moeten uitvoeren. En op dit punt bevat het regeerakkoord duidelijk een balans. Uh, maar wij, uh, wij gaan nu niet speculeren op uh, wat voor uitgestoken hand van wie dan ook. Het is een evenwicht van dingen die voor de een mooi zijn, die voor de ander mooi zijn. En ik ben van mening dat de uh, strafbaarstelling van illegaal verblijf, dat dat zo logisch is als dat er na de lente een zomer komt. We hebben met elkaar een regeerakkoord afgesproken en de, de taak van het kabinet is dat regeerakkoord uit te voeren. Dus dat doen we allemaal, of nou gaat het om... Uh positie van de illegale of de woningmarkt of welk onderdeel Het is een goede paragraaf omdat die streng is voor diegenen die niet in Nederland horen te zijn ook niet kunnen blijven. Uh, en humaan is voor die mensen die gewoon klem zitten en geen kant op kunnen. En juist die twee elementen moeten in balans erin blijven. Uh, dat is de beste manier om hier samen uit te komen. Eigenlijk heeft Samson volgens mij gezegd tegen het kabinet... jongens, laat mij dit uh, klusje maar uh, oplossen. Nou ja, dat, dat zou je al bijna gaan denken, ja. De ministers van VVD en Partij van de Arbeid... die klinken in elk geval heel erg nou. eensgezind. En uh, je zou bijna gaan denken dat ze het hebben afgesproken. En dat is waarschijnlijk ook wel een beetje zo. Want in het kabinet hebben ze vanmiddag geconcludeerd... dat de uitspraak van Schippers eigenlijk heel slecht uitpakt... voor Diederik Samson. Want ja, als het beeld ontstaat dat de VVD water in de wijn wil doen... Ja, dan kan hij natuurlijk niet meer tegen zijn achterban zeggen... dat hij op, niet opnieuw... Met met de VVD wil gaan praten. Wat tot nu toe de verdedigingslinie is van uh, Samsom. Nou, vandaar dus deze grote eenstemmigheid. En vandaar ook dat wij vandaag op de redactie diverse telefoontjes kregen... van een naaste medewerker van Schippers. Die kwam vertellen dat haar woorden toch verkeerd zijn uitgelegd. O oh, jee, ja, ja, ik heb het niet zo bedoeld, dat soort gevallen. Dan weet je al hoe laat het is. Dan ja. is iemand teruggevloten. Ja, nou ja, uh, dat ja zou Ik weet niet of ze is teruggevloten. Ze hebben in elk geval geconcludeerd dat ze gaan uitdragen... dat. Uh, het regeerakkoord gewoon uitgevoerd moet worden, omdat een ander beeld uh, slecht maar, is voor Samsung. Maar dat is het kabinet. Maar dan heb je ook nog he, de VVD, de fracties. Valt er überhaupt met de VVD te praten in de Tweede Kamer? Nou ja, volgens haar anonieme bronnen, in het uiterste geval wel. Maar dan heb je het echt over het uiterste geval. Niemand in het kabinet of in de top van de VVD en de Partij van de Arbeid is namelijk uit op een kabinetscrisis. Ze willen gewoon door. En dit kabinet, of dit, dit onderwerp, die strafbaarstelling van illegaal verblijf, vinden ze het ook allemaal niet waard. Maar ja, het punt is eigenlijk waar het om gaat. Voorlopig wil Samson zelf helemaal niet opnieuw gaan praten met de VVD, want hij weet dan dat hij op andere punten moet gaan inleveren. Bovendien wil, vindt hij een, een, man een man een woord. woord. Hij wil gewoon de afspraak handhaven. En vanavond gaat hij dat uh, nog een keer uitleggen aan zijn eigen leden, want vanavond is Groningen. En dan komt nog uh, Den Haag en dan uiteindelijk Utrecht, waar uh, de finale is. Precies. Wilco, ik dank je wel. We gaan naar Engeland, want er was brekend nieuws vanochtend vanaf de Engelse voetbalvelden. Breaking news this morning that it's been confirmed that Manchester United manager Sir Alex Ferguson will retire at the end of the season after 26 years in charge. Alex Ferguson stopt na 27 jaar als trainer bij Man United. De schot won 38 titels. Mede dankzij de inzet van enkele Nederlandse spelers en een van die spelers was Edwin van der Sar. Hij heeft een, uh, ja 6, 27 jaar ongelooflijke service gegeven aan de club, de club helemaal geboetseerd naar, uh, naar hoe hij het wil eigenlijk. De talenten, de, de opleiding, de, de historie, het succes van de afgelopen jaren. En ja, daar is hij gewoon een integraal part van geweest. En, uh, uh, ik was dan een maandje, vier geleden bij, die, uh, bij de onthulling van, uh, van de standbeeld wat hij heeft gekregen. Bij, bij, uh, bij de stand, of bij de gedeelte die ook zijn naam al heeft. Ja, dat is uh, indrukwekkend en, uh, en heel mooi en, uh, dat je daar zijn uitnodiging voor kreeg. En ja, wat die man betekent heeft voor United, dat dus, uh, is ongelooflijk. Mocht jij hebt nooit signalen gehad dat dit er op korte termijn zat aan te komen de afgelopen periode? Um, nou, signalen. Ik heb hem vorige week gesproken, hij belde vorige week. Dus we hebben vorige week zitten, zitten, zitten, zitten praten eigenlijk over, de, over een aantal dingen. En toen dacht je niet van dit is de laatste keer dat ik hem als manager van Manchester United aan de lijn heb. Want je twijfelde een beetje op mijn vraag. Ik, het idee had ik wel inderdaad, ja. Verklaar je eens naden, want dat vraagt toch om uitleg. Nee, nee, nee. Stel dat jij weleens belt me, of tenminste iemand, iemand spreekt. En, uh, het ging over een aantal dingen. Het ging over, over spelers en uh, over hoe het bij Ice gaat en, over, en bij United. En uh, gefeliciteerd met het uh, behalen van, uh, van de twintigste titel. En uh, vandaar het uh, rol te gesprek wel eens. Dan komen we ook bij de opvolging. Uh, er gaan wel wat namen rond. De manager van Everton wordt genoemd. Mooi is. Uh, ja, misschien wel José Mourinho. Wat, wat, wat voor type moet daar komen? Ja, kijk, uh, de, de, de chief executive David Gill gaat ook weg. Die, uh, met z'n tweeën ze hebben ze een, een belangrijke periode doorgebracht. Hoofdsucces gebracht. Ja, wie, die, wie er precies komt, uh, die zegt: zijn de geëikte namen. Ik, uh, ik denk zomaar dat het ook een verrassing kan zijn. Waar denk je dan aan? En dat ga ik jou niet vertellen, anders is het geen verrassing. <laughs> dat is het kenmerk van een verrassing. Edwin van der Zag, in gesprek met Rachna Niemeyer. 27 jaar dus, stond Sir Alex aan het roer. In Nederland hebben we ook een recordhouder. Die staat ook bij de top 10 van mensen met een heel erg lang contract. Foppe Daan, goedemiddag. Goedemiddag. Was u verrast door het aangekondigde afscheid? Ja, ja, toen ik het vanmorgen hoorde... Toen dacht ik niet graag, in. en hier blijft dat hier. Uh, De meneer Dat is ja. op het veld. Ja, dan die indruk wekte hij altijd uh, wel. Hè. Maar het is wel bijzonder, uh, want daarna bellen we u natuurlijk ook. Uh, hmm. Dat een coach zo lang bij een club werkt. Of is dat uh, minder bijzonder dan wij denken? Nee, dat dat het bijzonder is. Maar goed, soms speelt het. En dan past het mooi. En dat uh, uh, en is ook maar net hoe je begint. Hè? Dus uh, toen Ferguson kwam, toen was Manchester United uh, niet, het, uh, niet wat het nu is. Dus hij heeft het fantastisch opgebouwd. Dat zit je ook in een serie dat het alleen maar beter gaat. En dan bouw je ook heel veel krediet op. En je kan de club ook een beetje naar je hand zetten. Nou, ja, ja, dan is het ook wel logisch dat het, dat het redelijk lang duurt. Maar hij kreeg ook de tijd, hè? want de eerste drie jaar uh, waren nog niet om over naar huis te schrijven. Maar hij kreeg de tijd om aan een elftal te bouwen. Dat is ook een voorwaarde. Ja, ja, maar dan is... Is, dan is ongeveer net hoe je binnenkomt en wat je wilt. En of je met uh, de directeuren van zijn club goed kunt communiceren. En uit kunt leggen wat je wilt en hoe dat gaat. Nou, en als je, dan, als je dan de boel op één lijn krijgt, dan, uh, dan, dan heb je ze meestal ook echt mee hoor. Ja. En als je nou zo lang bij een club zit, uh, u heeft dat zelf ook gedaan bij Herenveen. Uh, ja. Wat zijn dan de signalen voor jezelf waarvan je, denkt, waarvan je dan denkt: van, nou, misschien is het nu wel eens tijd om te stoppen? Ja, als je in de in de bus zit en je en je gaat weer naar een voetbalveld, denk je: oh, god, hier ben ik ook al duizend keer geweest. <laughs> ja, het is ook wel een lange reis en dan moet ik weer. Ja, kerkraden uit, hè? zal ik maar zeggen. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Uh, maar, maar dat gevoel, hè. Dus als je, als je of als je, kijk, hij heeft het nou anders georganiseerd, denk ik, maar als je uh, elke dag moet je trainen elke, en, en dan moet je wel het gevoel hebben dat het eigenlijk gewoon echt mooi, mooi werk is. Hm. En op uh, het moment dat je het gevoel krijgt van, nou ja, ik moet ook weer, uh, dan, dan, dan breng je ook minder van jezelf en dus gaat het ook slecht. Ja, want het blijft topsport ook uh, voor de manager. Heeft u hem eigenlijk ooit uh, ontmoet? Ja, ik heb twee keer, één keer bij Manchester United, waar we op visite, Riemer en ik, en, uh, en een keer uh, bij de bruiloft van, uh, van de Ruud van Nistelrooy. En wat vraagt u dan? Nou, we hebben het even over Nistelrooy gehad, toen ja. was hij dan een, een goede doel met Van en toen we in Engeland waren, toen hebben we... Er was een, een visite van ons om, dat we, om dat we willen kijken hoe ze deden. Wat ze deden en hoe ze deden. Wat, was, ja, het was ook een beetje een voorbeeldclub. Hè? En, ja. uh, en wij waren altijd wel nieuwsgierig waarom het goed gaat. Nou dat willen we van een beetje. Nou ja, dat vertellen ze nu nooit. Dat is ook niet te vertellen. Maar, ik, maar als je rondloopt, dan krijg je wel een aardige indruk. Ja, precies. Goed, hij is gestopt. Ik dank u wel dat u ons mee, met ons eventjes daarbij heeft willen stilstaan. vandaag okay. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. En in dat Radio 1-journaal nu nieuws over de ontvoering... in het Amerikaanse Cleveland. Het onderzoek loopt daar en er komt steeds meer informatie naar buiten. Ryan Hermelijn is in Washington. Ryan, de daders worden verhoord. Wat weten we ondertussen van de daders? Ja, het verhoor is uh, begonnen. Volgens de politiechef heeft een team van lokale agenten samen met de FBI uh, langdurig gesproken met de drie broers. Uh, volgens de politie praten ze en werken ze mee aan het onderzoek. En waarschijnlijk volgt, volgt later vandaag een uh, persconferentie. Ja, en wat is er allemaal gevonden? Uh, ze, uh, de politie heeft bevestigd dat er inderdaad kettingen gevonden zijn, touwen... Uh, in verschillende kamers in het huis. Uh, ja, dat duidt erop dat ze natuurlijk uh, langdurig zijn vastgeketend. Volgens de politie mochten ze heel zelden naar buiten. Uh, Heel af en toe uh, mochten de vrouwen eventjes naar buiten... voor een beetje frisse lucht. Nou ja, die zijn dus ook gezien volgens de buren. Die, uh, zo kwamen er gisteren allerlei meldingen van de buren... die zeggen dat ze een naakte vrouw hebben gezien. Uh, ze hebben daarop de politie gebeld. De politie heeft daar niet op gereageerd. De buren zeggen dat ze schreeuwen hebben gehoord... dat ze gebond op de ramen, op de deuren hebben gehoord. Dat hebben ze allemaal gemeld aan de politie. En uh, de politie zou daar niet op af zijn gekomen. Of ze zijn er wel op afgekomen, hebben geklopt op de deur... en zijn daarna weer uh, in de auto gestapt. Ja, dat lijkt me forse kritiek op, uh, op de politie. Die ligt onder vuur. Uh, wat zegt de politie daarover uh, ter verdediging? Ja, de politie zegt, houd vol dat niet het geval is. Maar er is nu ook kritiek op uh, bijvoorbeeld het, uh, hoe, de, uh, hoe de telefoontjes zijn behandeld... van Amanda Barry zelf, maar ook van de buurman Charles Ramsey. Uh, misschien hebben jullie ze wel gehoord, ze gingen de hele wereld ja. over. Wat we horen is toch vrij onbeleefd en, en ja, bot gedrag uh, richting zowel Charles Ramsey als naar Amanda Barry, die haar naam duidelijk zegt een paar keer. Nou, de, het lijkt erop dat er geen enkel belletje uh, rinkelt. Sterker nog, uh, er wordt gewoon opgehangen bij Amanda Barry. Nou, daar is veel kritiek op gekomen en dat gaat de uh, politie inderdaad nu onderzoeken. De politie zegt wel, ja, uh, uh, er is opgehangen, maar wat is eigenlijk tegen het protocol is, maar uh, binnen twee minuten na het alarmnummer, uh, toen het alarmnummer gebeld werd, waren we ter plaatse. Gaan ze dan de heleboel onderzoeken? Dus ook met die klachten van mensen die hadden gezien dat er naakte vrouwen in de, in de tuin waren waar ze niet op hebben gereageerd? Of alleen het moment dat dat alarmnummer is gebeld? Nee, ze gaan alles uh, opnieuw nalopen, want dat moeten ze ook wel, want er komen steeds meer vragen en er is steeds meer kritiek. Dankjewel, Ryan. Ryan Hermelijn was dat vanuit Washington. Kees Kwaks. Ja, door die A27 loopt het behoorlijk vast. Waarom in Vredesnaam zijn ze nu al begonnen met die A27 op te knappen? Omdat ja, het is een behoorlijke klus. En voor een deel van Nederland is er meivakantie. Maar ik denk dat het aanbod toch ook wel redelijk verrassend is geweest. Deze klus moest klaar. Eh, ja? En dan kunnen ze kiezen natuurlijk voor werken in de nacht of in weekends. Maar ja, dan ben je heel lang bezig. Dus men kiest voor eh, één keer eh, door de zure appel heen. Nou, dat is vanavond. Ja, nou, de, de ik denk nog wel een paar dagen. Eh, de problemen zitten vooral op de A2 naar het noorden vanuit Den Bosch. De A16. Vanaf Preda naar Rotterdam. De A58, uh, zeg maar uh, Tilburg-Eindhoven. Of Preda-Tilburg-Eindhoven. En de A59. En twee files springen er echt uit. De A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afritie Michels, Gestel en Salbommel, ruim 16 kilometer. En op de A59, knopen Zonzeel richting bos. 22 kilometer tussen Dussen en Knoopend Empel. Gisteravond en vanochtend opnieuw beperkte toegang tot overheidsdiensten via internet. En dat kwam opnieuw door een DDoS-aanval. Eerder hadden al verschillende banken een te maken gehad met dergelijke aanvallen. Een soort nationaal backup internet, dat zou dergelijke problemen kunnen voorkomen. Dat denkt internetdeskundige Simon Hania. Voorheen directielid bij Access4All en Amsterdam Internet Exchange. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat dat werken? Nou, De gedachte is dat je uh, eigenlijk een afscheiding maakt... voor uh, bijvoorbeeld de banken van de rest van het internet... zodat ze niet meer kwetsbaar zijn voor aanvallen... Een eigen de... internet voor banken eigenlijk? Ja, nou, uh, uh, voor een deel. Uh, want banken blijven gewoon naar internet. En dat, uh, dat andere deel haal je van internet af. En wat banken dan vervolgens aan de internetproviders vragen... is als iemand mij nou probeert te bereiken, mij als bank... stuurt me het verkeer dan rechtstreeks naar mij... en niet meer via de rest van de internet. Uh, oftewel, er komt een soort, als ik het in landstermen mag vertalen... het is niet meer wereldwijd... maar we hebben gewoon de grens met Duitsland, met België uh, en de Noordzee. Nou, in zekere zin wel. Uh, Netwerktechnisch werkt het dan iets anders. Uh, feitelijk is het zo dat in Nederland alles via een groot uh, centraal knooppunt loopt. Dat is die Amsterdam Internet Exchange. En dat kun je zien als een rotonde. Ja. En wat je eigenlijk doet, is dat je een extra. Uh, ...ring op die rotonde maakt. En moderne rotondes hebben van die handige muurtjes daartussen. Nou, noem het maar handig, maar dan goed. <laughs> He? Noem het maar handig, maar daar hebben we het niet over. maar goed. Nee, ga nou, in, dit geval, in dit geval is het handig. Ja. Want uh, je kan niet over het muurtje heen. En dat betekent dat de internetprovider die zet het verkeer voor de bank... ...aan de ene kant van het muurtje op de binnenste ring... Ja. Uh, ...en dan kan het alleen maar naar de bank toe... En dat betekent dat vanuit de rest van de wereld... dus de, die andere ring van de rotonde... het verkeer eh, die bank... Ja, dat, die bankingang niet meer kan bereiken. Oftewel, en, heel simpel gezegd... Eh, dan kan je dus niet meer worden aangevallen... door computers uit Amerika, de Oekraïne... Exact, Rusland, China, noem maar op. Het is alleen maar toegankelijk dan voor computers uit nou, Nederland. Nou, dat deel van de banken... want de banken blijven ook nog steeds gewoon in internet hangen. En als er dan een dito's op die bank is... ja, jammer helaas, dan ben je vanuit dat deel van het internet... als bank niet meer bereikbaar. Maar nog wel vanuit alle aansluitingen van de aangesloten ISP's in Nederland. Ik zeg het eind van Columbus. Wat moeten we daarvoor doen? Moeten er veel kabels de grond in? Nee, uh, dat hoeft niet. Wat, wat er eigenlijk vooral moet gebeuren is dat uh, de internetproviders, de banken en de Amzix, de Amsterdam Internet Exchange, de koppen bij elkaar steken en eigenlijk doen wat de internetproviders op de Amsterdam Internet Exchange al bijna 20 jaar doen. En dat is uh, samen... En zeggen, zo gaan we het doen, we gaan het ja, bouwen. Hoe kan dat, dat dan, Ja, maar dan denk ik van, uh, oké, okay, dit klinkt namelijk heel logisch. Waarom is dat niet eerder gebeurd? Nou, omdat eerder de, de noodzaak en de druk gewoon niet zo hoog was. Dit idee eh, heb ik al eens besproken in 2006 of daaromtrend. Eh, toen, za, toen zagen we eigenlijk aankomen: van dit gaat een keer gebeuren. En eh, het lijkt er nu op, eh, om het zo maar te zeggen, dat er voldoende, nou ja, dat er zoveel maatschappelijke onrust ontstaat door banken die onbereikbaar zijn. Dat de druk nu wel zo is om dit een keer te gaan doen. Dat kost dat nou, veel? Nee, het hoeft niet veel te kosten. Uh, niet meer dan uh, wat internetproviders sowieso betalen. Banken die moeten er wat voor betalen. Noem eens een bedrag. Overzichtelijke kosten. Noem eens een bedrag? Eh... Even voor, voor alles en iedereen bij elkaar om op de poten te zetten, kan dat voor, uh, voor minder dan 500.000 euro. Uh, uh, even in, in termen van, uh, van directe kosten, ik reken even niet alle manuren mee. Uh, nee, maar en, en ongoing, uh, weet je, een poort op de Amsterdam Internet Exchange uh, kost in de orde van 1000 euro per maand. Dat is voor mij thuis veel, maar voor een internetprovider of een bank natuurlijk niet. Simon Hania, dank u wel. Dat zijn de klanken van Andy Burrows. Hij komt naar Pinkpop, volgende week vrijdag al. Die korrel zijn, no. En daar komt er nog wat, want de titel is dan nog niet helemaal af... maar dat ga ik zo wel even vertellen. Media overzicht. zo duidelijk hè. I know that I can. De Russische vicepremier Vladislav Surkov is afgetreden, volgens de website van het Kremlin vrijwillig. Maar Hubert Smeets, buitenlandredacteur van NRC Handelsblad zegt, dit zou wel eens het vertrek van premier Medvedev in kunnen leiden. President Poetin heeft al eerder geklaagd dat zijn decreten niet goed worden uitgevoerd. Belgische krant De Standaard die meldt dat Paul de Leeuw zondag twee mannen heeft laten blowen in de studio. Ten essentieel Manneke Paul, voor een live publiek in België dus. Prompt liet de Nationaal Drugscoördinator daar weten dat de omroep, VTM, een heel groot risico neemt. Want dat mag niet in België. VTM heeft de wietscène er maar uitgeknipt. Hoe anders gaat dat in Nederland? Een jaar geleden ongeveer nog liet de leeuw in Mooi weer de, Leo, de tante van iemand in het publiek haar eerste joint opsteken. Ik pak even een aanscheper erbij. Tante Annie. En dan over, over drie minuten zie je dingen waarvan ik denk, nou, wat gaat u nou gebeuren? Dat ben je gewoon stoned. Wilt u normaal ook, tante Annie? Nou, pas niet meer. Nou, ik ben net gestopt. Maar ik ken het nog wel, hoor. Oké. Okay. Roll me in other one. Roll me one. Dat niet lekker... Nou, kan wel lekker zweven. Koekel ja. <lacht> viert de geboortedag van grafisch ontwerper Saul Bass. Hij ontwierp openingstitels. Dat wil zeggen de belettering met achtergrond die je ziet als een film begint. Bass is onder meer bekend van de, die voor de West Side Story en de films van Hitchcock. Er zit ook muziek bij, bij, bij Google. Dave Brubeck, luister maar, kent u vast. 1961, een square dance. Solbes is overigens al 17 jaar geleden overleden. Het Parool beschrijft op de voorpagina dat Amsterdam sinds enige tijd het Muiderslot heeft ingelijfd. En ook de Bollestreek. En Zandvoort, oftewel Amsterdam Beach... dat gebeurt allemaal in brochures voor buitenlandse toeristen. In ruil krijgen de buurgemeenten klinkende munt. Maar de slot bijvoorbeeld zegt in het parool dat het eerst wel even slikken was. Maar dat was over toen bleek dat door de campagne... het aantal buitenlandse bezoekers is verdubbeld. Het weer van de Sartre, die u daar straks hoorde over Sir Alex Ferguson staat op een lijstje met de beste aankopen van Ferguson ooit. Dat Sir Alex Ferguson stopt is trending topic op Twitter. De chefsport van de Britse krant The Guardian zegt over zijn afscheid. I think there was a, And I think done a really good job, it under wraps. Het was inderdaad nogal een verrassing. Al was het alleen, maar omdat zijn vertrek zo vaak is aangekondigd, dat niemand verwachtte dat het ook echt zou gaan gebeuren. Na aanleiding van Ferguson's vertrek verschijnen her en der op internet lijstjes... met wat Ferguson's tien beste en zijn tien slechtste aankopen zijn geweest. Op een van die lijstjes staan dus Van der Sar... en op een ander lijstje nog twee Nederlanders... Robin van Persie en Ruud van Nistelrooy. Wel eens koninklijke groenten gegeten? Britse kroonprins Charles had een groentewinkeltje. De Shed, zeg maar de groentehut. Acht jaar geleden ging die biologische winkel open op een landgoed Highgrove. Misvormde wortels die Charles heeft verkocht, die waren beroemd. Toch was het winkeltje niet rendabel. Onder meer doordat het nogal afgeweeg, afgelegen ligt op dat landgoed. Het is dus dicht inmiddels. Maar Prins Charles blijft de oogst online aanbieden. Straks nog meer nieuws over die babymelkpoeder. Is vandaag een gesprek geweest. En wij praten met een van de deelnemers. Na zes uur. Ik rende en struikelde over de lijken van bekenden, klasgenoten, vrienden. Halapja.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 Bel auto Taalglas 0800 0828. AD presenteert het exclusieve boek Koning, Afstand en Opvolging. Lees alles over de historische abdicatie en de inhuldiging van de nieuwe koning. Zo waarlijk helpen wij. God almachtig. Geniet na van deze historische dag en koop dit prachtige boek. Deze zaterdag voor maar 6,95. Exclusief bij het AD.